Cultuur op Radio Scorpio. 1 november allerheiligen. en voor veel mensen het begin van een mooi verlengd weekend. Het weer misert door zoals dat hoort in deze periode van het jaar en de cultuurhuizen draaien stevig en op volle toeren. En dat is niet anders in het stuk, want hier wordt in alle hevigheid een nieuw festival voor live art voorbereid, Playground. Ik praat straks met organisator Eva Witoks en met kunstenares Jaël Davids. Catharine praatte met dichter Xavier Roelens en Evelien ging naar de volgende tentoonstelling van Christophe Van Vlederen. Welkom.